Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. Een scheidsrechter van 16 is gisteravond in Geldrop mishandeld... bij de eerste officiële zaalvoetbalwedstrijd die hij vloot. Een speler pakte hem bij de keel en duwde hem op de grond. Na een opstootje tussen spelers deelde de jonge scheidsrechter een paar gele kaarten uit. Daarop keerde de speler zich tegen hem. De politie heeft een 19-jarige man uit Eindhoven opgepakt als verdachte. De 16-jarige was een van de jongste arbiters in de regio. Volgens zijn vader oriënteerde hij zich op een loopbaan als scheidsrechter. Bij rioolwerkzaamheden in de binnenstad van Weert... zijn acht complete menselijke skeletten gevonden. Ze komen uit de vroegmoderne tijd tussen het jaar 1500 en 1800. Maar de vondsten zijn in ieder geval de restanten van een vrouw en een kind. Archeologen denken dat het slachtoffers waren van de pest... of een andere besmettelijke ziekte. Vermoedelijk zijn ze daarom niet op het gewone kerkhof begraven.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 I'm a bitch. Your husband is coming. Zo so, lekker om het tweede uur met deze nieuwe hit te gaan beginnen. Jordi Rae en Where is my husband, inderdaad hooggenoteerd... in de diverse hitparades hier in uh, Nederland, maar ook in andere landen. Beetje Benno. druk, beetje druk. Beetje druk? Beetje druk, maar. Nou, we zijn we meteen wakker, toch? Ja, nou ja, dat wordt <laughs> We gaan met Rob Harms de radio maken Dan nou ja, ben je, ben je ja, wel wakker hoor. Dat bedoel ik. En dan uh, raceauto tussendoor en zo. Ja, ja, ja. Daar Benno. Over ja. raceauto's gesproken. We racen uh, twee uur in. Wat gaan we allemaal doen? Ja, we gaan... Uh, nou, uh, natuurlijk uh, heb ik hier en daar wat uh, nieuwtjes. En dan hebben we de evenementenagenda om half uh, vier... Um, nou, en zo kabbelt het eigenlijk maar door. Het is ja. wel, uh, wel leuk, Op, vooral die opmerkelijke nieuwtjes. En er wordt Nou over races gesproken. We hebben het natuurlijk, Be begin ik even met het evenementje. De finale races zijn uh, dit weekend bezig. En dat is altijd leuk. is van de DNRT, toch? Ja, de DNRT. En dat is uh, van de Stichting DNRT. De Dutch National Raceteam. Waarom dat dan gelijk allemaal in het Engels moet. Terwijl het een Nederlandse club is. Maar snap ik dan ook niet ja, zo heet ook gewoon ZFM en niet CFM natuurlijk. Nee, nee, nee. nee. nee. Maar zouden z, niet durven? Oh, die z staat voor Zandvoort natuurlijk. Oh ja, Zandvoort FM. Dat is het, ik dacht uh, ZETFM. <laughs> maar dat is het niet. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, dat gaan we allemaal doen. En, um, vandaar dat, uh, en verder is het uh, lekker rustig in de regio. Zeker, en we gaan ook even lekker rustig muziek uh, draaien, Benno. Kan je even bij komen van ja. de, de single van net, hè? Oh, dat is fijn. Ja, van uh, Where Is My Husband, uh, yeah. van Ray. Gaan we lekker doen met dat uh, tweede uur van Zandvoort op zaterdag. En daarin onder meer Tina Turner. Hier is ze nog een keertje met de gauw oude hit. What's love got to do with it. You must understand. The touch of your hand makes my thoughts react. That it's only the thrill for me. Girl, possess a track—it's physical, only logical. You must try to ignore that it means more.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 en rustig hè? op de zaterdagmiddag met uh, Tina Turner en was Love Got To Do With It. It's. Nou gaan we weer meteen het tempo omhoog gooien, ongelooflijk, en we gaan alle kanten op. Hier is uh, De Dela Soul en uh, ring, ring, ring. 215-222-4209 en ik ben je reference voor de muziekbunnen. Dank je.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 In they so wick, wick, whack situations like this I know hate to give me smiles, Kool-Aid, wide and ass And with the straightest mix, I be like, hell, hell yes I yes, list them yes, the Zookies yeah. and Papa Prince Paul So I don't go A-War, but yet I know when they come, they get Hey, how you doing? Sorry I can't get you Why don't you name a number and I'll get back to you Get back to you, check it out. Party after Dragon on Dixon. Now, haven't been to a jam in quite a while. Figure out, catch up on the latest styles. That piles and piles of them, it takes about a mile. All I wanna do is cut on the deck. I'm gonna dish your mile to the center. Believer lever of duty plug one more thing, and I be like, no g Pastas all producing. Now, lowest me to the third degree. Maze pulls the funny, so I make like the man. Check. But I'm getting used to.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 But of course there's no answering machine in my room But a pretty young girl who I smoke on tour And if it ring's my whip alone She'll answer the phone And with the weakness she'll decide like a phone. Hey, you done did the right thing Dial up my ring ring Now you're waiting on the beat Say, I would love if you sing a tune the True Instead of frottin' on the street. So no problemo, just play a demo And at the end it's breakout time Please oh please don't press rewind Cause I'll just lay it down the line Hey, how you doing? Ja, Benno, dit uh, plaatje was nog een beetje aan de, aan de tijd van de telefoons... met zo'n draaischijf, uh, weet je wel. Oh ja, ja. ja heb ja, ik ook zo, nog gehad. Zijn zo, ja. zo lekkere bakken, liter bakken, ja, zullen, ja, weet je ja, wel. Ja, ja, Het oh, ja. Ja, ja. was nog langer geleden dat ja. dat uh, gebeurde. En ja, OV ja. als je je, je je vinger in het verkeerde gaatje had gestoken. Ja, dat was het verkeerde, verkeerde nummer. Pineut, En dan moest je helemaal een klokje ronddraaien uh, ja, op ja, een gegeven ja. moment. Hey, joh, je was een uh, uur bezig voordat je nummer had gebeld. Ja, en dan, dan moest je eigenlijk weer uh, de horen op de haak gooien. En opnieuw beginnen. Ja, <lacht> inderdaad. Wat een werk. En toen de tijd. Tegenwoordig gaat het allemaal veel sneller met de mobieltjes en zo. Dus, uh... Nou ja, wat ook snel gaat. Uh, dat zijn de hardlopers. Uh, morgen, dan is het... Uh, de. De marathon van Amsterdam, dames en heren. Dat is na de marathon van Rotterdam, de tweede grote marathon hier in Nederland. Oké, okay, nou dat weet jij dan weer wat goed zeg. Uh, dus morgen in Amsterdam, als je dus dacht van nou, laat ik eens even gezellig naar Amsterdam gaan, dan uh, kan je dus uh, de enorme drukte verwachten. Dan is even kijken, dan hebben we natuurlijk uh, hier in Zandvoort uh, 1 november, dan is het de tocht en uh, we kunnen... Barbara de Lore een aantal weken geleden in de uitzending. En die vertelde er voor alles over. Maar er is natuurlijk een update, want uh, ja, dat nadert en nadert. tussen zijn er 5.822 deelnemers. Zo, wauw! Dus uh, ja, uh, maak je de voetjes maar nat. En uh, er is inmiddels opgehaald, eens even kijken, dat is bijna 300.000 euro. En wat was, dat was het streefgetal. 300.000 euro. Toen wij Barbara aan de telefoon hadden, was het iets van de 150.000. Uh, en toen ja, was het streven. Volgens mij was dat het streefgetal. Ja, en nou nog even lekker doorgaan, natuurlijk. Ja. Tot, uh, tot eind. Nou ja, we komen nog wel wat tekort, hoor. Het is, het is niet veel. Het, het, of laat ik het dan maar helemaal noemen: het is uh, 200.000. Zeven. Die zijn bij bezig gekregen. Het. 297.009,13. We zijn er bijna. Ja, we zijn er bijna. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar uh, Barbara, die, die heeft er een mooi verhaal over gedaan natuurlijk. Is allemaal voor het goede doel, daar hebben we het dan over, hè? Ja, Seppe. Hè? Het gaat over die jongen Seppe met een uh, hele um, zeldzame hartziekte. En daar willen ze geld uh, voor uh, verzamelen dat daar wetenschappelijk onderzoek naar gedaan kan worden. Zeker weten. Nou, en... Ik wil nog even terugkomen ja. op de marathon van Amsterdam... waar je het net over had. Ja, ja, ja. Want ik zag gisteravond dat er een held op sokken is... die de hele marathon gaat lopen op zijn sokken. Dat meen je niet. Echt waar. Ja, nee. dat is een uh, jongen die heet uh, Chris... En zijn moeder kreeg op 54-jarige leeftijd uh, alzheimer. Oh, zo. Dat en, uh, jong. Ja, dat is heel jong. En, ja. Uh, maar ja, toen kon het uh, al gebeuren dat, uh, dat ze alzheimer uh, kreeg. Ja. En hij heeft uh, toen gezegd van... nou, dan ga ik me inzetten voor uh, Alzheimer-onderzoek, om dat uh, te gaan uh, voorkomen in de toekomst. Ja. En uh, ja, dus daar is hij heel druk uh, mee bezig... En zo loopt hij dan morgen de marathon op, op Zokken. Ja, ja, en ja. Ja, moet je even kijken op internet hoe het verder gaat... met de inzameling voor deze speciale actie. Allemaal dus voor het Alzheimerfonds. Ja. Nou ja, en we, als we, nu het, we gaan het van hardlopen naar uh, wat rustiger. Um, en dan in 26, maart 26... Om precies te zijn, 28 en 29 maart 2026... staat Zandvoort weer in het teken van de 30 van Zandvoort. Omloop van Zandvoort en de Zandvoort-circuit run. Alles het... gepropt in één weekend. Wandelen, hardlopen ja, en fietsen. Ja, tuurlijk. Ja, ja, anders kan je niet... Uh, je moet wel rennen. Nou ja, goed. En daar uh, kan je vooral voor inschrijven. En uh, daar is uh, gewoon 30 van Zandvoort.nl. ...kan je daarvoor terecht. En nou, met alle uh, bedragen enzovoorts enzovoorts. En er wordt ook natuurlijk voor een goed doel gelopen... Al hadden ze dit jaar niet zo'n hoog bedrag. als de 11 tocht. Nee, maar alles is welkom. Ja, tuurlijk. Zeker weten. Ja, en een mooi evenement ook. Mooi weekend ja, uh, altijd ja. hier. Oh, ja. Heel altijd. veel gezelligheid. Zandvoorters doen lekker mee. met vlaggetjes ophangen en dergelijke. Dus je wordt echt uh, ja, welkom gegeten. Als, zo is dat. Als loper, fietser of hardloper. Nou, hartstikke fijn. Dus we gaan er lekker tegenaan. Nou, uh, we gaan even naar muziek. en dan heb ik nog een paar uitjes voor je. Ook allemaal. Um, hier in Zandvoort. Want in okay. en de ene keer is het... Uh, moet je misschien wel een beetje hard bij kunnen lopen als het zo uitkomt. Nou, dan ben ik heel ja. benieuwd daar. Uh, eerst stappen we weer even in een auto met de Beatles. As the uit Kennemerland en de Eimond. En deze draaiden wij op verzoek. Jawel, joh, de, de cranberries en uh, zombie. Lekker om weer eens te draaien op de radio. Uh. Lekker heftig en daar uh, houden we van zo op zijn tijd natuurlijk. We gaan zo dadelijk de evenementenagenda weer met je doornemen. Er is weer heel wat te doen. Maar eerst muziek van Stramay, Formidable. Formidable. Formidable.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 nu zit je formidable, formidable. Je ziet het formidable, je ziet formidable. Nu zit je formidable. Onze zuidenburen stromijn met Blijf de formidable blijft lekker om zieken wat deze stroomai gemaakt heeft. Lekker om weer eens terug te draaien of weer te draaien op de radio Benno. Toch? Ja, jij zegt het. Oh, ja, vond het niks. Nou, lekker dan. Oké, okay, dat was de uitzending van uh, Benno. Ik ben <laughs> nee, blij hoor. Uh, ja, de evenementen. Ja, de evenementen. Nou, kijk eens. Dus, uh, we hebben uh, dit weekend... en tenminste morgen... laat ik het even precies zijn... morgen en volgend weekend... Oh nee, begint om starttijd 1600 uur aan de Zandvoortselaan. Dan ga je gezellig met een gids een wildwandeling maken. Ja, we hebben natuurlijk nog die, die herten die het heel druk met elkaar hebben. En die met die gewei in elkaar uh, burrelende herten. En die, uh, daar is het weer tijd voor. 15 euro kost het. begint dus om uh, 4 uur vanmiddag. Ingang Zandvoortselaan van de Amsterdamse waterleiding Duinen. Aan de andere kant van Zandvoort, ja, daar hebben wij het uh, kraansvlak met het Wiesentenpad. En die Wiesenten, dat is een uh, beetje zaggerijnige bison, oh, <lacht> Dan moet je vooruit kijken. Maar je schijnt toch wel uh, dat je ze, uh, als je het, uh, uh, ja, het, ik ben een beetje aan het inlezen op internet. Ze zijn niet gevaarlijk, schrijft internet. Oh, gelukkig maar. Ja, Wiesent <lacht> uh, is schuw, dat zeggen de meeste websites, maar, <lacht> heb je het weer, kom je te dichtbij en dat is minder dan 50 meter... dan zal de Wiesent ervoor kiezen om weg te lopen. Nou, ik heb wel eens andere verhalen gehoord. In ieder geval, dat Wiesentenpad, dat is dus open. Daar kan je gezellig... Het is 9 kilometer, gewoon. ik. kan je tussen de Wiesenten... kan, je, kan je ja, het pad volgen? Nou ja, het is maar de vraag of je ze tegenkomt. Uh, trouwens, je kan op wiesenten.nl... Die, uh, kan je de uh, die hebben een trekker. En dan kan je kijken waar ze zitten in het duin. Ah, okay. En dan uh, weet je ze. Heb je redelijke zekerheid. Kom ik ze wel? Kom ik ze niet tegen? Uh, of je kan naar een punt gaan waar, ze, uh, waar je ze dus kan zien. Hè? De Wiesent is dus een, uh, een soort bison. En is een broertje van de Amerikaanse bison. En um, nou, dat zijn echte oerbeesten. En als je hele mooie foto's uh, wil maken, Benno... dan moet je een uh, Vicente of zo'n uh, kudde op uh, de foto's zetten. Ja. Nou ja, veel plezier, Rob. Moet je wel dichtbij komen hoor, ja, ja, ja. voordat het lukt natuurlijk. Ja, je weet het, hè? Min, minder dan 50 meter. Of ze lopen weg of ze gaan in de aanval. Dat is een je, je hebt, uh, 50% kans. Nee, ik fotografeer ze altijd op de zeeweg. Daar lopen ze ook uh, vlak, vlakbij. Oh. oh ja. En dan ga je gewoon uh, achter het hek staan. En dan staan zij bij het hek. En dan gewoon even je fototoestelletje of uh, je oh, ja. telefoon uh, over het hek heen. Ja. En dan maak je hele mooie foto's binnen. Oké, okay, nou ja. Dat... Kijk, dat is, dat is natuurlijk ook weer leuke, leuke informatie. Maar goed, via die trekker kan je dat dus allemaal uh, keurig zien. En ik wist ook niet dat ze een eigen website hadden. Dat, dat zijn <lacht> nee. tegenwoordig ook hele slimme beesten, blijkbaar. Die Vicente. Nou, en dat is dus hartstikke leuk. En in het vorige uur spraken we natuurlijk met Olivier de Boer... Uh, over uh, de waterstofauto. En dat uh, zij destijds uh, aan een challenge meededen... die in het Lauwman Museum in Ramsdonkveer eindigde... Die, maar dat Lauman Museum in Den Haag, die bestaat dus ook. En daar is 130 jaar uh, vooruitgang, innovatie en design te zien. En dat gaat dus over, uh, twee, over 275 pronkstukken uit de geschiedenis van de automobiel. Ik ken dat hele museum niet. Maar... Nee, en een paar mooie merken die ze hebben staan? Of, uh... Ja, uh, wat denk je? Ze, hebben de, ze hadden de, een hele dure, hele dure Mercedes. Ben ik, uh, ja, ik heb zoveel openstaan, dan ben ik dat even kwijt. Dat komt door, uh, door, die, door die bisons. Maar uh, ze hebben daar dus wel... Een, uh, op autogebied hebben ze dus wel hele fraaie exemplaren de staan. oude Jaguars en zo. Ik heb geen idee, want ik ben er nooit geweest. En, uh, maar ze hadden daar ook een autootje met een uh, propeller voorop. Een auto zonder vleugels, maar wel een propeller voorop. En dat zag ik. En dat is ook een heel bijzonder ding. Die ging niet vooruit, maar die ging... Uh, ja, ja, of die wel ging, vooruit? Nou, ja, hij ging vooruit, want hij had geen vleugels. Dus ik ging het <laughs> niet in. Nou ja, het kan eenmalig zijn. Hè? Net ja. als een vuurpijl uh, even omhoog en dan uh, weer naar beneden. Precies, medeiden. precies. Nou ja, goed. het is in ieder geval een, uh, een automobiel. Een museum over automobielen met ook kunst. Samen gaat dat. Nou, is toch, okay. toch leuk, hè? Zeker weten. Toch, en dan neem je een museumkaart. En dat is zo leuk. Ik hoorde net dat Jaap Koper bijna 60 is geworden. Dus die moet ook maar een museumkaart uh, aanschaffen. En dan kan je heel Nederland door. En dan kan je ongelooflijk... En dan worden... is de kaart gratis, hè? geloof ik. Voor, uh, ja, net zoals hier in Zandvoort. 60-plussers, uh, ja. <laughs> Is dat zo? Dat nou, volgens mij niet hoor. Je moet gewoon, nee, ik heb ook zo'n kaart. Je gewoon betalen. Oh, maar, oh. Ja, ja, ho, ho. En, uh, maar je kan hem wel het hele jaar door overal gratis in. Waar die museumkaart, zoals hier in Zandvoort, uh, geldig is. Mm -hmm. Dus nou ja, en dan heb je met een, een, een beetje museum... heb je hem eigenlijk al uh, toch snel uit. Want uh, bijvoorbeeld het Rijksmuseum is al meer dan 20 euro om binnen te komen. Zandvoort museum even uit mijn hoofd, 7,5 euro... Dus als je nou, heel snel in, in en uit gaat dan, uh, en steeds uh, laat scannen natuurlijk. Is zo'n museumkaart kost? Uh, tussen de 65 en 70 euro uit mijn hoofd. Oké, okay, dus ja. uh, één dag heel veel musea bezoeken ja. en dan heb je hem eruit. Ja, sowieso is het is een jaar geldig natuurlijk. Maar het, in, een, in een jaar heb je hem er makkelijk uit als je er een beetje werk van maakt. Nou mooi. En we hadden het uh, over het weekend hè, van, uh, in maart. Van de 30 van Stanford ja. en de omloop en uh, run. kan je ook uh, inmiddels weer voor inschrijven. Dus uh, nou ja, misschien gaan wij wel meedoen, Benno, als uh, ZFM-team uh, een beetje hardlopen of zo. Uh. Ik stel voor dat we Jaap Koper inzet. Jaap Koper, de, de, de, <lacht> joker, uh, de Joker, Jaap Koper. Die loopt veel, dus die. Ja, oh ja dat die, is waar. Die, ja, een ongelooflijke conditie. Dit is gewoon uh, de Benjamin van de omroep, dus die kan wel, uh, die kan wel even een paar stappen lopen. Zeker nou. Hoe uh, mijn uitzending ja. wil. Ja, zo is het. Hou we het hier even bij? Ja, we houden het hier. Oké, okay, gaan we even <totstuk> lekker muziek <totstuk> draaien. Imagination. <totstuk> We'll <laughs> En dat was Imagination. We gaan snel naar het circuit toe, Benno toch? Jazeker, want daar zijn de DNRT finale races. En wij hebben een hele speciale verslaggever. We hebben Michel Blekenmolen als verslaggever gecontracteerd. Op het allerlaatste moment. Michel, want jij bent daar niet zonder reden natuurlijk. Nee, ik heb een reden om op het circuit te zijn. Maar ik ben wel uh, veel op het circuit. Maar uh, in ieder geval, ik heb hier uh, mijn kleindochter naast me staan. Ja. Nou, en die, uh, die heeft eigenlijk de eerste raceweekend in de, uh, in de leven. Zo. Dus dat gaat nu uh, direct uh, nog de finale race rijden. Ja. En uh, mogen we er even spreken? Ja, je mag er ook spreken. Dus ik geef het wel even. Ja, gezellig. Oh ja. Hallo. Hallo. Welkom in onze uitzending. Hallo. En uh, je hebt in die, die, je eerste race gereden, heb ik begrepen van, uh, van opa. En hoe is het bevallen? Ja, het ging heel goed. Ja? Voor de eerste keer de start was wel moeilijk. Ja? Maar um, ik heb ter goed teruggevochten. Dus. Ah, kijk eens. Nou ja, zoals een echte bleke molen dat betaamt. Uh, en um, wat. Uh, ja, het is een beetje improviseren. <lacht> Normaal heb ik een hele vragenlijst voor me. Uh, wat, uh, wanneer heb je je uh, race licentie gehaald? Uh, dat was midden uh, uh, dit jaar. Ja. En toen reed ik ook in de massa, maar die ging kapot. Dus toen moest ik me, die vijf rondjes moest ik in een Clio doen. Ja. Dat was de eerste keer dat ik in zo'n Clio stap. Ja. voorwiel aandrijving. Dus het was wel heel erg wennen, maar ik was de beste cursist. Dus. Zo, ook dat nog. Ja, ja. En uh, jij bent een dochter van Sebastian of van Jeroen? Sebastian. Sebastian, kijk eens, dat is even. En hoe oud ben je? Vijftien jaar. Vijftien jaar, zo, dat is lekker jong. Dat is, uh, je bent nog, uh, en, en heb je ook gekart eigenlijk? Ja, ik kart nog steeds. Oké. Okay. Dat gaat ook goed, Ik staan de vierde in het Nederlands dagboek. Ja, dat gaat wel lekker. En hoe was dat zo'n eerste race? Was het een groot veld waar, waarmee je reiste? Uh, er werden 26 meter mij. Zo. Dus het is een best groot veld? Ja. Ik vind ik best wel goed. Ja. En hoe ben je geëindigd? Uh, ik heb net uh, mijn ene laatste race gehad. Toen was ik van P19 naar P9 gereden. Netjes, netjes. En vanmiddag mag je nog een, een race rijden? Ja, voor de finale. Oké, okay, oké. Okay. En wat, wat denk je? Je, je, gaat, je laat zo'n poepje ruiken? Ja, dat ga ik wel proberen. <laughs> en is opa een beetje aardig voor je of loopt hij een beetje op de op jutten? Nee, hij is wel aardig. Oh, goed zo, goed zo. Nou, heel veel succes. En uh, mag, mag ik Michel nog even? Dan praat ik ja. even verder over NASCAR. Hè. Yes, dankjewel. Dankjewel, dag. Ja, er is die opa weer. Ja. <lacht> Het is anders dan die 15 jaar, Ja, ja, ja. Zeg, Michel, uh, ja, hoe, hoe kijk je. Ja, goed, je, je bent natuurlijk wat gewend met uh, Sebastiaan en Jeroen als, toen die gingen rijden. Maar kijk je nu anders naar je kleindochter eigenlijk? Met andere gevoelens? Nou, ja, ik ben er. Met de kleinkinderen ben ik voorzichtiger dan met mijn eigen kinderen. <lacht> <Ja>. <lacht> Die gooide ik gewoon echt voor de leven. Die reden in allerlei auto's en eh... Uh, uh, ja, eigenlijk soms ook wel onverantwoord. Ik weet het, Sebastian was vijf toen had hij een... Een eerste part om op de buitenbanen te rijden, ja. die had zoveel bij kaas, als je die optrok, dan kwamen de wielen van de grond, maar dat kon je niet meer sturen. Oh, jee. Dus dan moest ik hem dat even wel leren, dus even van gas, want dan komen die voorwielen weer uh, op de straat, ja. en weer sturen, dus uh, nou ja, daar moest je niet aan denken dat ik dat soort koels in deed. Ja, ja, ja, precies, ja, ja, ja. je bent ook al een dagje wijzer geworden, hè? En... Ja, ja. Nou, nou, er zijn de meningen over verdeeld, maar... oh, oké. Okay. Even terug naar uh, je, je eigen race, uh, uh, racerij, uh, Michel. Uh, de NASCAR Euro-series is uh, dit, voor dit jaar klaar. Uh, team ja. Blekenmolen heeft groet, goed gescoord, als ik het uh, heb begrepen. Ja, we hebben links en rechts een kampioen. We hebben het uh, teamkampioenschap gewonnen. We hebben allemaal. Nou, we gaan in ieder geval, ik denk, met aan het eind van het weekend vorige week in zolder, België en we gereden ik denk dat we met 25 bekers uh, onder de tent stonden dus, uh, <laughs> je had de auto was nou een... net al buiten, nou nee ik had ook nog twee bekers, die niet helemaal waar ik was twee keer derde in de legend klasse, ja. maar uh, uh, in het kampioenschap ben ik uiteindelijk vierde geworden. Nou, heel netjes, heel netjes. En, en hoe heb je dit uh, ja, gevoelsmatig ervan afgebracht? Was het, was het een zwaar uh, racejaar voor je? Nou, nou, het viel eigenlijk wel mee. Het was, uh, was een leuk racejaar. en Ook omdat we natuurlijk wat nieuwe talenten hebben die keihard gaan. Ja. Dus uh, nee, ik, vind, uh, ik, heb, uh, ik heb kunnen genieten van dit. En, uh, theoretisch gaan we weer verder dit jaar. Oh, ja, ja, ja. ja. O, oh, toch wel. Ja, ja. Dat was een van mijn vragen. Hè? Of de, de plannen er zijn. We rijden nog wel een, een 24-huursrace in Portimao. In Zuid-Portugal uh, is dat. In. 1 uh, december. Oké. Okay. dan rijd ik met. Uh, Sebastian, Robin en ikzelf. En nog een vierde rijder Bruno Mulders erbij. Ja, ja. En welk deel neem jij van de dag uh, voor je rekening? Uh, ik denk. Uh, dat ik alleen de ramen ga schoonmaken. <laughs> Heel. Ja, dat is ook belangrijk. Uh, nee, maar je, mag, je kan. Je oh, gaat anderhalf uur rijden. Oké. Okay. Dus uh, dan denk ik. Uh, dat we gewoon op zijn beurt gaan rijden. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, ja. Ja, zo kan het natuurlijk ook. En, um, Die NASCAR. Uh, Euroseries. Ik zie op Facebook toch hele spectaculaire beelden van bumper aan bumper, zij en zij. Ja. Gaan ze door die bochten heen. Uh, dat is natuurlijk een geweldige sensatie om te zien. Denk je dat die, die Euroseries uh, na 6, 2026 nog op Zandvoort uh, gaat rijden? Nou ja, er is in Zandvoort een plan om uh, sowieso de Nescar van Amerika hier naartoe te halen. Zo, echt waar? Maar volgend jaar hebben ze weer niet. Uh, maar de organisatie van de Nescar Europe, die komt niet helemaal overeen met de organisatie hier op Zandvoort. Oh, dat is jammer. Op een andere manier, uh, en ik begrijp het niet, wij zijn de drukste autosportevenement van Europa. Ja. Uh, of de 24 uur race staat, zijn wij gewoon perweg uh, nog... Nog meer dan DTM. Dus uh, het is uh, jammer dat wij niet hier rijden. Want gemiste uh, kans. Ja. Ik zeg je echt, ik teken het voor 40.000 toeschouwers. die ja. bij Euroneskar zouden komen. En wat voor rol speel jij hier dan nog in? Of, of, uh... Nou, nee, ik heb een paar keer nu geprobeerd de partijen bij elkaar te brengen. Toch wel? Maar uh, ik denk dat. Uh, dat uh, de Euronescar-organisatie wil graag uh, meedelen in de uh, entree uh, ja. uh, uh, wat er binnenkomt. En uiteindelijk denk ik dat dat daar het struikelt. Maar dat weet ik niet zeker. Het is echt jammer dat ze het uh, niet gedaan hebben. Want ja, nu rijden we weer niet. Dat uh, ja. zou voor ons ook een hele goede manier zijn. Want dan is het ons makkelijk. Voor sponsring als je een keer in eigen woon Oh ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Ik wou zeggen het is. Uh, ja. Ik dacht dat je wilde gaan zeggen, ik woon vlakbij. Dus dat is uh, dan uh, ook wel ja, le lekker makkelijk. Dus dat is oh, dus ook wel lekker, ja. Ja, ik kan je gewoon thuis slapen. Dus, uh, ja. En um, even heel wat anders, uh, Michel. Ik zag op je Facebookpagina: je gaat uh, begin november naar de recreatievakbeurs... Uh, en toen dacht ik van uh, Michel Blekenmolen naar, uh, naar een Jij weet toch eigenlijk alles wel op het gebied ik van recreatie? Radio Zand wordt geheim houden. <laughs> uh, hey. Maar wat is er aan de hand? Uh, wij vermaken natuurlijk 400.000 mensen per jaar. Ja. En dat doen we met de indoor uh, speelplaatsen van kinderen van 2 tot 12, uh, zeg maar. We uh, hebben kinder, jeugdkarten, jeugdrijden op het ski-zandvoort. Dus wij doen heel veel met entertainment. Dus wij zijn ook jaarlijks op de JAPA. Dat is een uh, internationale wereldtentoonstelling. Waar alle uh, directies, zeg maar, inkopers van de Efteling en Kostschorten komen. Okay. Dus ik ben altijd bij dat soort... Uh, beurzen ben ik een beetje bezig om te kijken of we nieuwe dingen kunnen zien, uh, weer iets kunnen bedenken, kopen. Ja. Dus dat is uh, niet vreemd als je zoveel mensen moet uh, vermaken. Nee, zeker niet. Nee, verwacht je eigenlijk nog iets? Ver of ik iets verwacht? Ja, van die beurs? Uh, nou, in Nederland niet zo heel veel, dus niet denigerend bedoeld. Maar als ik uh, in november weer naar de beurs in Amerika ga. Ja, daar zie je echt de allernieuwste noviteit. Het is ongelooflijk. Oké. Okay. Ook het gebied van voet van, uh, en drinken. Uh, op dat soort uh, uh, pretparken enzovoort. Dus uh, dat, uh, daar haal ik veel inspiratie uit. Ja, ja, ja. Zeg, Michel, wij hadden in uh, het eerste uur hadden wij iemand uh, van uh, de TU Delft. Um, en het ging over een waterstof raceauto. Denk je dat daar uh, toekomst voor is in, uh, in de wereld? Ja, absoluut. Uh, die mensen die uh, wij hebben twee uh, stagiaires rondlopen en die uh, hebben bij ons de data gedaan van de raceauto's Ja, die mensen leren zoveel ja. die zitten vandaag, morgen bij de Formule 1. Ja, oké. Okay. Uh, dat is zoveel waard, dus Nee, dat gaat best wel goed. Oké, okay, nou fantastisch, fantastisch. Ja. Nou, je gaat zo naar de race kijken. Nog naar de finale race van je kleindochter. En uh, dat wordt nog even vingers gekruist natuurlijk. Voordat het allemaal goed afloopt. En dat ze misschien met een prijsje naar huis gaat. Ja, nou het is zo dat die races, daar zijn er 50, bijna 60 stuks. En uh, zij zit nu in de snelste groep omdat ze zo goed is gegaan. Maar ze had eigenlijk een, de andere groep moeten zitten. Want daar had ze aan staan. Dus oh. daar staat ze ineens achteraan. Oh. Maar met, met, de eerste, met de eerste race weekend heeft ze het heel goed gedaan. O oh ja, oké. Okay. Nou oké, okay, dankjewel voor je bijdrage Michel aan dit programma. En graag tot de volgende keer. En veel plezier op de beurs allemaal. Ja, ja oké, okay, dankjewel. Oké, okay, tot ziens en fijn weekend. Dankjewel. Dag. Dag. Ja, staat bleek hem al in de uitzending. Ze waren even live uh, op het circuit, Benno. Ja, en Wat Robin bleek En de Robin, ja, ja. uiteraard. Dat jonge talent, 15 jaar. 15 en, uh, jaar is Nu eh, al goed uh, met uh, de racerij in de Mazda Cup, hè? Gewoon op het circuit ja, ja, uh, dit het weekend. Ja, dat is te geloof ik. En de kart, gaat gaat uh, ook heel, uh, heel goed in. Dus dat is uh, fantastisch. En nou ja, daar, uh, daar gaan we nog veel meer horen. Maar wij horen natuurlijk de primeur. Primeur, zeker weten. <laughs> dus uh, daar zijn we weer blij mee. En uh, ja, nou ja, finale race is altijd een leuk evenement. Hè? Afsluiting van het jaar is het een beetje. Gratis toegankelijk. Gratis, dat is met name belangrijk. Ja. He, wat kost het, Benno? Vraag ik dan aan je. Ja, en dan dus, zeg je, ja. ja, gratis uh, toegankelijk. Ja. En uh, ja, ik kan gewoon lekker binnenlopen en genieten van de racerij. Inclusief de pitstraat die gewoon open is, neem ik aan. Ja, waarschijnlijk wel. Dus als je ook... niet in de weg loopt, nee. dan kan je lekker hier gewoon gaan. Dat bedoel ik. En, uh, kijk uit met oversteken. Zo is het. Ja, nou, inderdaad ook dat nog. Is zal meteen het, de derde. De, Alweer. en dan gaan we ook weer de racerij in. Want we hebben dit weekend de Formule 1 in Austin in Amerika en ja, uiteraard hebben we daar de pit Report gedaan. Dan komt kwart over vier weer voor je in huis met Randall Lawson, maar eerst deze van 52 Second Street. All the time